2 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Nog eens 20 kleine en grote pensioenfondsen verlagen volgend jaar de uitkeringen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Vorige maand werd al bekend dat bij vijf grote fondsen de uitkeringen omlaag gaan. De kortingen zijn nodig omdat de dekkingsgraad te laag is. En dat betekent dat de fondsen te weinig vermogen hebben om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.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 Dat zou zijn gebeurd toen hij premier van neder was. In Amsterdam is bij een hond hondsdolheid vastgesteld. De GGD heeft 50 mensen opgespoord die met de hond in contact zijn geweest. Ze zijn allemaal gevaccineerd om te voorkomen dat ze ziek worden. Het dier kwam niet uit Nederland, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. De hond is met een boot van Marokko naar Spanje vervoerd. En vanuit Spanje met het vliegtuig naar Nederland. Als het goed is, had deze hond bij aankomst met de boot in Spanje eruit gehaald moeten worden en dan had hij een Spanje niet ingemogen. De laatste keer dat er in Nederland hondsdolheid bij huisdieren... werd vastgesteld was in 1991. De gemeente Leiden en Museum de Lakenhal... hebben een schilderij van Rembrandt gekocht. Het is de brillenverkoper, het vroegst bekende schilderij van Rembrandt... dat hij maakte in 1624. Hij was toen 17. Met de koop van het kunstwerk komt voor het eerst... een schilderij van Rembrandt in het bezit van zijn geboortestad. Van wie het schilderij is gekocht en wat ervoor is betaald... is niet bekendgemaakt. Het weer bewolking en vooral in het zuiden van Limburg wat motregen. Temperatuur ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graden of 10. Na morgen een aantal dagen kouder met vorst in de nacht en op zondag kans op winterse buien. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam staat er viel op de A20 in de richting van Gouda. Tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Twee kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hier bij te wonen. Vandaag onder andere met de Nestor van GroenLinks, tweede kamer. de GroenLinks Tweede Kamerfractie moet ik zeggen. Ineke van Gent met Annette Birschel, Duits correspondent in Nederland over het aftreden van bondspresident Wolf. Robert J. Klaas van der Eerde is gastrecensent. Wordt de zorg beter als ziekenhuizen winst uit mogen keren? Daarover gaan we debatteren. Filmer Frans Bromet en dochter Laura over de documentaire, documentaire Alles is van Waarde... waarin ze zelf de hoofdrol spelen. En Esther Voet van het CD, die gaat praten over de omstreden imam Al-Haddad. Natuurlijk Jochem Uithagen over sport. De column van Justus Van Oel. Brouwsen met brussen, veel satire. En prachtige live muziek. Dit keer Judith Nijland. Every day en Nijland u krijgt haar nog minstens viermaal En dan natuurlijk uitgebreider te horen. U kunt reageren graag twitter ons. Hashtag en u kunt het dus ook bekijken zelfs via de website afro.nl slash vrijdagmiddag live. De Duitse president Christian Wolf heeft vanmorgen zijn aftreden bekendgemaakt. Het was onvermijdelijk geworden nadat het bekend werd dat hij gratis feestjes... Uh, had aangenomen goedkope lening voor zijn huis. Uh, hij verklaarde dat hij zijn taak niet meer zo goed kon uitvoeren... nu de bevolking geen vertrouwen meer in hem heeft... Ja, Annette Burschel, jij bent uh, Duits correspondent hier in Nederland. Je hebt de persconferentie vanochtend gezien? Ja, ja heb ik gezien. Historisch, dacht ik. <laughs> Toch wel? Ja, wel. Ja, goed, als journalist ben je dan, uh, heb je ook altijd zoiets van Hou uh, uit gebeurt Iets actueel nieuws, spanning. En, uh, terwijl het dan eigenlijk, toen het elf uur zover was, uh, was het dan ook geen verrassing meer. Maar... Je zag het aankomen. Ja, je zag het aankomen. Ja, niet omdat ik ik ben en zo goed en weet ik veel helderziende talenten zou hebben. Maar uh, nou ja, de stroom van, van berichten, wat je ne net al zei... met toch uh, verstrengeling tussen zijn ambt... als trouwens toen nog, uh, toen die minister-president van Neder-Saxe de deelstaat was... en, en zijn politieke ambt. En nou, dat was allemaal te veel. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, hoe lang kan het nog duren? Nou ja, dat, toen, toen zei het OM gisteravond, uh, het OM van Hannover... Uh, nou, dat ze een onderzoek wilden starten. En toen, toen was eigenlijk duidelijk een uh, kwestie van uren. Dan nog ja, maar, want dat ja. was de grote vraag. Ja. Want hij is in principe onschendbaar. Maar ja. die, die onschendbaarheid zou dan opgegeven ja, gaan ja. worden... omdat het OM toch hem wil vervolgen. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat heeft de doorslag gegeven voor zijn aftreden? Ja, absoluut. Dat heeft een doorslag gegeven. Want dat kan natuurlijk niet. Dan heb je zo'n soort Berlusconi-verhaal. En, en, en, en, en dan staat dus een uh, bondspresident die het land moet verteren worden. Toch een beetje morele autoriteit uh, uh, en het gezag van het land. En dan staat hij daar en dan uh, is er uh, een rechtszaak uh, gaande... of misschien wordt voorbereid of er ja. zijn rechercheurs bezig zijn zijn te doorzoeken. Nou, dat, dat zijn allemaal scènes die moet je niet willen. Klaas van de Eerde, uh, volgt je? Nou, jawel, ik heb het al gevolgd in de krant. Ik, ik moest wel lachen om dat huis wat hij dan heeft uh, um, gekocht. met Krachtig, de, nou, een, ja. he, een heel... Oh, ja, een soort... Nou, ik wou niet zeggen... een Dutrouw-bunker, maar het scheelt niet veel. Leren, ik, ik vond een, Ja, ik vond het een heel gek huis. Dat daar zo veel geld voor nodig Ik kan je... Dat is juist... Uh, nou, kijk, ik heb... Uh, dat is in de buurt van Hannover, Groosburg, ja. weer. En daar hebben ze En ik smaak. heb wel uh, een paar jaar... <laughs> nou, ik heb wel... Uh, dat heb ik niet gezegd. Nee, dus, uh, nee maar goed. Ik bedoel ja, het ook niet zo, ik heb een paar jaar in Hannover, gewoond, en Hannover is, uh, Hele mooie stad, yeah. maar is wel toch een beetje, vind ik... Uh, nou, ik hoop dat niemand luistert. Toch een <laughs> beetje een ambtenarenstad. Aha. En uh, nou, wat, wat me bij de hele Wolf-affaire opviel... Dus heel Hannover heeft trouwens gelachen over die villa... Ja, waar, wat dan wil, dan als je gezegd dat ziet, nou, nou... Zo'n klein, uh, klein huisje daar. En dat is inderdaad, groosburg wegel had zoiets van... Nou ja, zo niet, niet echt wie, wie niks wijk, maar ja toch... Het zoiets. past wel in die omgeving, maar hoe komt ja. het dat een man... Ja, met zoveel aanzien. Het is een, het is een, het is een uh, ja, misschien van groot deel ook wel ceremoniële... maar niet onbelangrijke functie. En dat je op zo'n plek, uh, toch man van aanzien... dat je dan in de verleiding komt om geld voor of zo'n huis te lenen... Op, maar ook voor veel geringere dingen. En een gratis hotelkamer, geloof ik, al dat soort verhalen. Ja, ja nou, kijk, dat is, dat is nu de grote uh, vraag. Trouwens ook de grote verbazing in Hannover... waar hij dus minister-president was. En het wordt toch, juist trouwens hij... die zich altijd uh, is, is zo uh, ook in de campagne gegaan met het imago van... Ik ben uh, een morele autoriteit en uh, corruptie is heel slecht. Dus hij was heel groot met het vingertje uh, en heeft daar ook verkiezingen mee gewonnen. Uh, dat uitgerekend hij uh, dat allemaal zo verkeerd heeft ingeschat en, en dus foute vrienden had. En uh, uh, nou ja, wordt toch ook gezegd dat hij altijd een soort van provinciale politicus is gebleven. En dat hij wel, ja, uh, heel raar, maar uh, dat hij toch blijkbaar genoten heeft ook van zo'n soort van de wereld van de glamour. Status. Ja, en de, de glans en en uh, Maar wat, uh, funs, de, en, wat, wat is van nou een druppel geweest? Want het zijn allemaal kleine dingetjes. Die lening bijvoorbeeld van het geld, dat schijnt gewoon te mogen. 4% uh, tegen 4% rente. Ja, maar nee, is nou, niks kijk, illegaals aan te zijn toch? Nee, dat, dat, dat moet nog blijken wat illegaal is. Kijk, met, het, met die lening was het niet per se. Hij heeft daar wel over gelogen. Want hij heeft het parlement toen voor Nederzaks ze niet ingelicht. Uh, maar dat zou nog niet de punt zijn. De punt is dat hij dus de, de vrienden had. Uh, ondernemers en mensen die dus inderdaad... Uh, veel geld hebben. En die hebben weer uh, ja, voordelen gehad. Bijvoorbeeld uh, een filmproducent die een garantie kreeg van 5 miljoen euro van, uh, van de deelstaat neder terwijl hij uh, minister-president was. Ja. En nu werd bekend dat Wolf wel uh, heel leuk met zijn vrouw een prachtige vakantie op het Wadde-eiland Zult had. Heel grommie uh, eiland, zeg <laughs> ja. ik maar. En nou, dat heeft hij betaald. Nou, Wolf meteen gezegd nee, nee, nee, dat geld ik wil heb ik hem contant teruggegeven. Oh ja. Nou, dan heeft hij op een gegeven moment ook van een andere ondernemer... weer een mobieltje gekregen. Uh, hij mocht een auto gebruiken, uh, reizen. En altijd werd weer gezegd, nou, dat heb ik later contant wel betaald. Maar het zijn allemaal ondernemers geweest die... en dat zou inderdaad, uh, inderdaad strafrechtelijke consequenties kunnen hebben... het zijn allemaal ondernemers geweest die wel voordelen hadden... Een subsidie of okay. ondersteuning krijgen van eh, het is meer dan de van de, de, de, dus, de overheid. Meer dan de schijn van belangenverstrengeling, althans het Openbaar, Openbaar ministerie denkt in ieder geval dat ze een zaak hebben. Ja, precies. Tegen hem ja, hebben. Ja, en kijk, je moet natuurlijk ook zeggen, een kleine ambtenaar, uh, die mag dan misschien nog een fles wijn aannemen, maar als hij een groter cadeau aanneemt, nou, dan wordt hij ontslagen. Ja. Dus en daar werd op een gegeven moment werd in Duitsland gezegd, nou, dat, dat, dat kan gewoon niet dat zeg maar de eerste man van dit soort dingen staat. Het was de kandidaat van Merkel. Ja, het was haar persoonlijke kandidaat. Dus het is uh, ja, ook een nederlaag voor haar, natuurlijk. Ja. Ja. Hij, hij werd geloof ik ook wel genoemd in de tijd als opvolger van Merkel. Ja, nou dat is de Merkelse tactiek, zou ik maar zeggen. Dat uh, is het <laughs> trouwens heel kant slim. Stellen, eigenlijk. Nou ja, als je, hebt, als je uh, in de eigen partij een, een concurrent hebt, dat je dan uh, zegt: Nou, die promoveer ik ergens anders na, naartoe. En dan is die rustig. En uh, ik heb er verder geen last mee. Betekent dat ook dat ze, dat ze het niet erg vindt dat hij nu aftreedt? Want ze zei dat ze het erg vond hè, dat die grote verdiensten heeft gehad? Is dat ja, geloofwaardig? Ja, nee, nee, nee. Z zij vindt het wel erg. Want het is natuurlijk toch een persoonlijke nederlaag, Want het was haar persoonlijke kandidaat. En ten tweede, ja, moet je ook zeggen... ze heeft genoeg te doen met, met de redding van de euro. Uh, uh, en dan heeft ze opeens nu nog een, uh, ja, een probleem... Ben, een ja. probleem in de binnenlandse politiek daarbij. Dus ze willen het ook zo snel mogelijk oplossen. Wellicht aan morgen of in de, in de volgende drie, vier dagen... Dat uh, een uh, opvolger komt. Een opvolger, dat ze een kandidaat hebben. Die moet uiterlijk 18 maart worden gekozen. Maar wat interessant is dat ze dus niet alleen uh, een kandidaat zoeken... met de coalitiepartijen, maar dat ze ook uitdrukkelijk vandaag heeft gezegd... we gaan dat samen doen met uh, twee grootste oppositiepartijen. Oppositie Het hoeft niet per se een christen te zijn. Nee, dat hoeft niet per se, maar echt een kandidaat uh, die echt breed gedragen wordt. Dus, uh, en, en dan kan dat tamelijk geruist uh, zonder problemen over de buurt gaan. Maar ze voelt gaan. populair eigenlijk in Duitsland? Nee, ja, daarvoor was die ook anderhalf jaar, maar was die was die uh, in in functie en hij bleef, ja, hij heeft niet echt iets betekend en hij bleef toch maar een beetje zo'n so, zo'n so, ja. Nu kom ik weer met mijn Hannover-verhaal. Maar goed, hij bleef een beetje zo'n soort zaai-figuur. En wat hij wel, wel voor populair was... en dat was, is, is vrij nieuw in Duitsland, hij had een uh, jonge vrouw. En die twee hebben toch zo'n soort glamour... Uh, of probeerden zo'n soort glamour-stijl, uh, glamour-leven uh, uh, glamour te spelen. Dus in het begin waren ze ook bij de, bij de pers, of zeg maar bij de Boulevard-pers en juist bij de beeldzijding heel erg geliefd. En uh, goed, de beeldzijding werd de grootste vijand. Van Wolf uiteindelijk. Ja, want die heeft hem uiteindelijk door publicatie, zeg maar, misschien Precies. zou je kunnen zeggen ten val gebracht. Hij dreigde ook nog, geloof ik, beeldtijding aan te pakken hè, als het zouden publiceren. Ja, nee, zo, zo is het dan eigenlijk echt helemaal begonnen. Want hij heeft dan ook, ook nou, heel, niet erg slim zou ik maar zeggen, heeft hij dus bij de hoofdredacteur van de beeldtijding, uh, zeg maar, de Duitse Telegraaf, uh, opgebeld en gedreigd uh, met, met, met, met stappen. En niet slim was het daarom, omdat niet de hoofdredacteur zelf aan de telefoon was. Maar de voicemail liep. Nou ja, dan weet je, het wordt Even opgenomen. Het ingesproken, dus ze konden het dus, leuk terug laten ja, horen. Dus ja. is, is, is, is het wel. Hij uh, ja, zal het voor Merkel nog een staartje hebben, denk je toch? Op een of andere manier. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, uh, ja, je zou het in het begin zou je het nu kunnen denken... maar als ze zich heel snel, als ze heel snel eens worden over een gemeenschappelijke kandidaat... dan uh, denk ik zou, zou ze dat zelfs nog kunnen omborgen in haar voordeel. Want tenslotte, niemand in Duitsland die zegt... ja, Merkel is schuld, ze had dat moeten voorzien. Dat Wolf uh, ja, ook fouten maakt en, en niet erg uh, handig uh, geopereerd heeft. Dat, dat zegt niemand. dus hij uh, het, het, het snel oplost, dan kan het... Nog een voordeel zijn voor haar. Dank voor je uitleg, Annette het Zo direct uh, gaan we over cultuur praten met uh, Klaas van der Eerde. En we gaan nu uh, van cultuur genieten. Muziek, jullie Nijland. Car with pink and laugh about your credit Nederland met Every Moment. En vind je het mooie muziek? Dan moet je gewoon antwoord geven op de vraag aan welke memorabele leeftijd haar cd de titel dankt. Als je dat weet, moet je mailen naar vredagmiddaglive.nl Want voor de eerste reacties hebben we vijf cd's klaar liggen. Ze liggen hier voor me. En als je het goede antwoord mailt, kun je dus één van die cd's krijgen. Onze ja, ja, yeah. gastresensent... is Klaas van der Heerden. Ja, hallo, goeiedag. <laughs> en ook natuurlijk nog aan tafel, Annette Herschel. Uh, Annette, ben jij cultuurliefhebber eigenlijk? Ja, wel. ja, we. Van wat? Ja, wat moet ik nu zeggen? Literatuur? Ja, uh, bijvoorbeeld? Uh, Gerrit uh, Comre? Huh? Ja, ik ben, ben niet zo goed in de Nederlandse ja, cultuur, moet ik zeggen. Dan kom ik, dan kom ik met ene minister voor integratie en zeggen wegwezen, jij. Maar, ja, nee, uh, pas op, ja. Je... Nee, ik, uh, ja. Wat wel een, een voorbeeldje wat je heel mooi vindt, nou, maakt wat, niet uit wat. Wat, ik, wat ik, in, uh, waar ik, waar ik erg opgesteld ben voor Nederland, is Tessa de Loo. Vond ik altijd... Uh, Meisjes van de zuikerwerkfabriek. Ik vond, vond uh, ja, dan denk ik ook met name ook aan de tweeling. Daarmee ben ik begonnen Aha. toen ik naar Nederland kwam. En uh, ja, ik ga graag naar de bioscoop. Naar de nou, je pereur, bent geslagen, wat ja. mij betreft. Dus, oh, gelukkig. Klaas, jij bent gastresensent. Je hebt een film gezien van Martin Scorsese. En je hebt het boek, daarom noemde ik Komrij, van Komrij de Loopjongen, heet het, uh, gelezen. Ja. Uh, even daarvoor, mensen kunnen jou kennen van tv. Hè, als uh, presentator van Klokhuis en uh, van de, het spelprogramma Wipeout. Wipeout ja. uh, je, je programma van jouzelf, want jij staat in het theater. Je bent ja. vooral cabaretier, heet Breedbeeld. Ja, om, ja. Omdat het over tv gaat. Nou ja, de poster is wel ik, naast een oude jaren tachtig televisie. Maar het gaat meer dat je een breed beeld krijgt van mij. En ik maak een... een uh, dus ik doe van alles en, en ik zing en ik doe stand-up en typetjes en heel veel dingen. Maar ook ik maak een, uh, een vergelijking tussen vroeger en nu. Eigenlijk uh, vroeger, toen ik thuis zat, had ik nauwelijks een tv, zou ik maar zeggen. Maar we liep een beetje achter in de jaren tachtig. En nu je oud bent. mijn kinderen die kijken drie tekenfilms tegelijkertijd. Dat is een beetje heel ja. kort door de bocht. Het, uh, het gaat, het het over, gaat over jouw leven, begrijp ik. Ja, uh, ja, het is op. een succesvol programma, want... De grappen worden gestolen, heb ik gehoord. Ja, ja, ja, ja, ja, ik geloof dat de winnaar van het Leids Cabaret Festival. die oh. heeft een grap. Uh, rechtstreeks ja, nou, ik heb het allemaal wat opgeblazen. Oh, ik, okay. had, ik had de dag daarna echt. nou, ik geloof alle uh, radiostations en uh, televisie. Dus, ik heb het een beetje uh, afgezwakt. Er zit maar uit, klopt een één grap in, uh, over een. Uh, een ik, heb, ik zeg in, in een programma uh, dat Frans geen taal is, maar een houding. En dan doe ik een Fransman. nou, dan doe ik een Fransman. heel kort op de bocht naar. En dat zegt hij ook precies hetzelfde. In heb je het inderdaad. hem kwalijk of niet? Nee, ik, ik, ik denk dat het gewoon kan gebeuren. Uh, je, je verzint wel eens iets. Alleen hadden collega's om hem heen. Uh, er zijn ook een aantal mensen die, die mijn programma's ook al kennen. Hadden dat tegen hem moeten zeggen. Joh, dat heeft Klaas ook al gedaan. Ha, Doe, het het niet. Doe het even goed. niet. Doe even niet tijdens de finale van het Leids. We Slaar, gaan het door. hebben ja. over uh, de film en het boek. met de film beginnen? Hugo dat is goed. Martin Scorsese. Hij gaat over? Hij gaat over... Uh, nou eigenlijk is het een eerbetoon aan uh, oude filmmaker Georges Méliès. Moet ik even alle accentgravens en EQ's even goed zetten. Méliès geloof ik. En om eerder te zijn, die kende ik niet eigenlijk. Ik ook niet. Dus. Terwijl mijn, mijn vrouw heeft filmacademie gedaan... dus die sloeg me ermee om de oren, oh, oh. maar goed... <laughs> Maar ik ken hem niet. Maar je leert in die. Het is een soort, ja, een, een, een, een soort uh, ja, les in film, krijg je. Je, je, je. je ziet een prachtige film. Ik heb, ik heb echt, echt genoten van de film. De decors. Het is allemaal in 3D. Je moest je zo'n brilletje op? Je moest ook zo'n brilletje op. Daar ja. moet ik altijd een beetje aan wennen aan zo'n bril. Ja, ik toch? ook. Ik had er altijd een... ik misselijk van. Ja, ik en net ook. ook? Ja, je krijgt wel hoofdpijn, toch? Ja, uh, ik ook. Jij ook. Maar dan denk ik dat ik de enige ben in die zaal. Nee. Nee. Niemand durft het te zeggen. Nee, niemand nee, durft het nee, te zeggen. Ook. Mij maar ik, ook omdat je Er wordt scherp gesteld door de regisseur, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je kan niet meer zelf bepalen waar je, waar naar, je kijkt. naar kijkt. Dat ja. vind ik dan heel irritant. Desondanks toch een mooie film. Ja, ja, ja, ja wel een <laughs> mooie film. Wat, maar, nog even het verhaal kort. Dat het is, verhaal de, de, kort de Oda is... Oda uh, aan een Franse uh, filmregisseur. Ja, uh, Georges Méliès heeft uh, voor het eerst uh, eigenlijk uh, met trucage, uh, filmtrucage toegepast. Dus uh, hij maakt opeens illusies die mensen niet snapten. Opeens was iemand weg en knipt hij erin. En, uh, ja, het is moeilijk om even alles uh, te uit te pakken. leggen. Um, en je ziet eigenlijk. Aan de hand van een heel klein jongetje, toch? Een klein verteld. jongetje. Er woont een klein jongetje in een uh, station. Uh, in het uh, zeg maar, ergens na de Eerste Wereldoorlog. En uh, hij maakt al die klokken, die houdt hij in stand. Want zijn vader is overleden, zijn moeder is overleden. En de oom, die eigenlijk dat werk moest doen, die is uh, aan de drank. Dus hij doet dan al die klokken, repareert. Hij heeft een automaton gevonden, dat dus een soort pop. Die, uh, ja, een soort robot maar dan heel ouderwetsen. En hij probeert die uh, pop te maken, omdat die pop een boodschap... Uh, misschien een boodschap van zijn overleden vader nog uh, gaat schrijven. En hij komt dan later in contact met die, die veel, beroemde filmmaker, ja, Franse die Franse filmmaker. Maar qua thema en, en, en hoofdpersonen, totaal anders dan Scorsier ze vaak maakt. Het zijn toch vaak ook van die heftige films, ja. Taxi Driver, uh, ja, Raging Bull. Ja, het is echt totaal anders. Dus ik, ging ook met een, ik wist het ook niet zo goed, het is nou een familiefilm? Ja, is, is het, het eigenlijk? Dat? Ja, is het wel. Ik zou mijn kinderen. Mijn kinderen zijn ook al heel erg jong. Maar ik was ook met de vrienden. die wat oudere kinderen. Die zeiden. Nou, het is toch niet echt een kinderfilm? Dat het is niet. toch wel. Uh, nou ja, oké, okay, vanaf twaalf dan misschien. Maar het is uh, gewoon voor de volwassen kijker. denk ik echt uh, gemaakt en bedoeld. En ook vooral door ook die beelden van vroeger. Die, die er dan tussendoor knipt. Wat ik ja. soms heel erg rust geef. Het voelt naar mijn ogen. Ja, en even rustig, niet even, zo direct. Lekker zwart-wit, ja. lekker plat. Maar genomineerd lekker, uh, voor elf Oscars. Terecht. Ja, ja dat, dat hoorde ik eigenlijk na de film. dat ik hem had gezien. En toen moest ik even tellen. waar zijn die elf dan? Want okay, hoe het eruit ziet prachtig. Decor is prachtig. Maar elf van je, vind je wel veel. En toen dacht ik, maar ook geen één voorspel van de acteurs. Dat vond ik dan, dat wel het jongetje. Dat is Asa Butterfield. Een jongen, die heeft ook in de uh, gestreepte pyjama uh, die film. Ja, ja. Uh, en die speelt goed? Die speelt, vind ik, heel erg goed. Ja, ja. Ja. We moeten naar het boek ook. De loopjongen van Gerrit Combray. Ja. Een fan van Combray? Nou, op zich niet uh, bijzonder uh, fan. Maar uh, ik heb, <laughs> het grappig gewoon nou, zo, ik heb de laatste... Uh, ik heb, zei het net ook al, ik heb twee kinderen van, van één en, en drie. Ik heb de laatste ja, drie jaar... sinds de geboorte van Israël niet meer zoveel gelezen, ah, merkte ik, ik. Ook ah, maar wel ik, maar. Maar, <laughs> <laughs> ik heb alleen maar luier zitten verschoon <laughs> en geslapen. <laughs> huh? ja, ja, en dan zit je toch... Ja, Even uit te dat. hangen uh, op de bank en denk de lekker rustig en mag ik zeppen als... Ja, dat. Ja. Ja. Ja. Dat had Klaas ook, totdat hij dus de loopjongen las. En dat gaat over het boek? Het gaat over vriendschap. Uh, het is in drie delen, het boek. Het gaat over een jongen in een dorp uh, uh, in de jaren 50. De protestbeweging jaren 60. En later in de jaren tachtig uh, uh, ja, in, een, in een jungle in, ik denk, Nicaragua. Er worden geen uh, jaartallen of namen genoemd. Maar dat heb ik er zelf een beetje bij bedacht. Het gaat over vriendschap. Arendt, een jongen, die is op zoek naar vriendschap. En die probeert uh, de vriendschap, uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen, de, uh, uh, ja, naar zich toe te trekken. Uh, hij, hij, hij, niet, uh, normaal denk je vriendschap ontstaat toevallig, maar hij probeert echt... mensen hij uit doet te het kiezen. Hij doet zijn best om vrienden ja, te krijgen. Ja, hij maakt ook schema's. En lukt en, dat? Uh, uiteindelijk heeft hij een vriend binnen de... solidariteitsbeweging in, uh, ik denk Amsterdam... maar dat zegt hij ook niet bij, en, uh, maar uiteindelijk... Lijkt dat natuurlijk meer een. Ja, ik kan niet het eind eigenlijk verklappen. Dat zou zonde zijn. Maar. Een hij, voor hem is het zijn ware vriend. Laat ik het zo zeggen. Maar veel ja. geïnvesteerd in. begrijp ik zijn idealen of ideologie? Ook Met, in de ideologie. Want hij is minder trouw nog aan de ideologie. En dat is grappig, mijn, mijn ouders waren ook in de, in de jaren zestig uh, uh, actievoerders. Actievoerders, uh, en zeventig. actievoerders. En de, de, dezelfde leeftijd. En dan zie je ook in de jaren tachtig. dat al, ook mijn ouders. die eigenlijk die idealen. vaarwel zeggen. Maar deze man die blijft ja, trouw aan zijn idealen. Aan ideale. en, en dus eenzaam, uiteindelijk. En geen vrienden, want jouw ouders hebben wel vrienden... en die hebben nu een ideale voor ja. gedag gezegd. <laughs> ja, nou, ze hebben ze misschien nog wel, maar ze gaan niet meer uh, met buttons op. Uh... He, heeft het je aan het denken gezet, dat boek? Uh, nou, wel, wat je doet is af en toe... Je, je bekijkt eens in de zoveel tijd, ik in ieder geval, wel heb ik een periode gehad dat ik naar mijn vrienden weer kijk. Wat heb je nou eigenlijk aan, aan, aan je vrienden? Uh, wat heb, heb ik, ik aan... wel vrienden? Heb ik wel vrienden, ja, dat of soort wat, dingen ook. Wat, wat is dat trouwens in, in, de, in, de, in de Facebook? Uh, ja, toch? Dan heb, dan heb ik heb heel je... veel vrienden op Facebook trouwens. Dan zie je die die <laughs> kinderen of jongeren die zeggen dan... oh ja, nou, ik heb al 25 uh, vrienden. vrienden en dan, ja. Ja, uh, die moeten zich bewijzen eerst. En dan, dan zijn ze helemaal niet van overtuigd ja. dat het echte vrienden zijn. Dan dus, hij, uh, hij, hij is op zoek in het boek naar de echte vriendschap, de ultieme vriend. En uiteindelijk... Blijkt ook dat dan niet een ja. echte nou vriend te ja, zijn. Goed, ja. Vermoed ik zomaar ja, even ja, vermoed Al, ik ook. Als je, dat vraag ik altijd: als je de luisteraar aan moet rijden... die weekend het boek ga, gaan lezen of naar de film? Uh, ja, ik heb echt helemaal nu weer uh, het lezen hierdoor ontdekt. Dus dat is het voor boek, mij... Maar het is misschien de, puur is dat uh, op mijn eigen persoonlijke leven. Uh, maar ik denk, ja, die film is ook fantastisch. Het is allebei nou, fantastisch. Ja, maar ik een lichte voorkeur voor het ja, boek. Ja. Uh, de film Hugo draait overigens sinds gisteren in de bioscoop. Het boek De Loopjongen dus, van Gerrit Komrij, is iedere dag te koop. En Klaas uh, treedt zelf vanavond op in... Heer Hugo Dat u het weet. Klaas van de Heerde ja. en Annette Hirschel allebei ja. dank. Oh, Straks ik van Gent, maar nu... Ja, Heer iets anders. Ja, luisteraars, het staat weer voor de deur. Carnaval, het grote volksfeest waarbij met name het katholieke zuiden... een paar dagen het normbesef en decorum even volledig links laat liggen. U heeft het misschien gehoord of gelezen, maar uit onderzoek blijkt... dat de Limburgers tijdens dit feest vooral meer drinken... en dat de Brabanders weliswaar minder drinken, maar juist weer meer vreemd gaan. De Limburgers gaan dus en met succes voor de hersenbeschadiging. En de Brabanders voor de herpes. Toch is niet waar. Oh, al... mag ik alvast even wat zeggen? Ja. ja. is het mooiste wat er is. Uh. La la la la la. Ja, la, la, la. ja als, als jij niet meedoet, ja. dan is het het mooiste wat er ah, is. Oh, Ho, ho, ho, ho, ho. Voordat wow. u allebei uh, losgaat, wil maar. ik even de inleiding afmaken. Behalve dus zuipen, billenknijpen en hersenloos plezier. Uh, is het ook een feest uh. van competitie. Competitie, zult u zeggen? Ja, competitie. Bij mij aan tafel twee voorzitters van concurrerende carnavalsverenigingen... en ik mag ze bij de voornaam noemen. Het zijn Annette van carnavalsvereniging De Portiekseikers... en Vons van vereniging De Stoepenkotsers. Precies. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Annette en Vons... onder het mom van professioneel indrinken... al een kopstootje of zes achter de kiezen hebben. Hé, carnavals, schitterend. Daar je kop even, ja. Dat competitie-element, waar zit hem dat in? Ja, in de optocht natuurlijk. Wie de mooiste wagen heeft, daar gaat het om. Ja, de optocht, ja, dat ja. is gewoon alles. Alles gaat om een optocht. Alles, hm. daar ja. gaat het om. Allemaal en alles. Ja. Als, als je die optocht wint, dan weten we waarom je zes maanden lang 24 zwak gouden van de sociale werkplaats papier laat bappen. Oh. U Allemaal voor een optocht. Ja, u maakt gebruik van mensen van de sociale werkplaats ja. om de praalwagens te maken. Zeker. Ik heb wel wat bitters te doen natuurlijk. Maar die mensen die vinden dat fijn, jongen. Een beetje, beetje pappen, een beetje snot kneden. Heerlijk. Ja, Annette, Annette uh, uh. Doen, doen jullie dat ook? Gebruiken jullie ook mensen van de sociale werkplaats? Nee, zeker niet. Wij doen het gewoon met de hele familie. En wat doet je, en wat doet je familie in het dagelijks leven? Die wonen in de sociale werkplaats. Oh. ja. Nou, zoals gezegd, er is competitie en die kan... Uh... Ja, dan moet er mij niet aan kijken, jongen. Ik kijk u niet aan, ik las vanaf mijn papieren. Pardon. Oh, daar zit u. Hallo. Hallo. hallo. hallo. Ja, sorry, ja. Mag, ik, mag ik nog een kopsnootje? Nou, even niet misschien. La, hè? la, la, la, la. la. <coughs> ik ben de koning van de... Verrekter verrek gek. Mag ik ook nog een kopsnootje? Eh, hallo, hallo. Even, even, even, even erbij blijven graag. Zoals ik net zei, uh, de competitie kan lelijk uit de hand lopen. Wat ging er vorig jaar mis? Dan zal ik jou eens even haar fijn vertellen. Ja. De prouwagens bouwen, dat doe je in principe in het strikste geheim. Dan, mm -hmm. niemand weet dan waar jij aan het papier bent, tot de dag van de waarheid daar is. Ja. De te erachter. Hè? Ja. Maar zij, je nefman jongen, die doet al jaren aan, aan spionage met een dikke kop. Is dat zo? Jawel. Niet echt. Wel, niet echt. Vorig jaar nee. hadden wij met de stoepenkotters een prachtige wa wagen gepiepier met een enorme hond. En die was dan een drol aan het draaien. Nou, superleuk. Carnavalesque. En in die drol hadden we methaanhouwers. Ja. Hè, die langzaam leegliepen Waardoor er een soort rotte eierendamp achter de wagen bleef hangen. Het motto was dan, we laten de regering een poepje ruiken. Mm -hmm. Dat is mooi. Hè? Een beetje menscheprij Moet je ja. raden waar ze in de wagen achter ons uh, elkaar geflanst hadden. Annette? Uh, ja? Wat hadden jullie in elkaar geflanst? Wij hadden onder het motto fris en schoon... een wagen met een gigantische spuitbus lavendelgeur... en een waterkanon geflast. Ja, dus ja. dat ging als geniale idee. God, die lavendel die onze stank... en het waterkanon stond op onze papier-maché-hond gerecht. Er ah. was de 400 meter allemaal niks meer van over. Had ja, dan ook wat harder doorgereden met je nepkar? Oh ja, Witteweig, van mij, kunt. Van Volgens, ja. volgens, van, van, van, van, van, van Annette, uh, jullie zijn getrouwd, hè, al 24 jaar? En wat het. Met la, la, la, la, la, la. Ja, is dit dan niet allemaal heel erg kinderachtig, <laughs> hè? Nog los van het infantiele zuipfeest oh, zelf. Oh, vader, even dimmen, hè? Precies, ja. jullie boven die grote riolen doen het anders zeker. Beter zeker. Koninginnedag, zeker nuchter feestje. De Elstede-Korts is normaal zeker. Nou, dat heb ik niet gezegd. Nee, gezet. maar je zegt het wel. Kom op, Annette, we gaan hier even tanken. Precies, vondse eikolf van weekend. Veel plezier. het ja, kapot, man. Dan Wallis de Vries, Pieter Bouwman, Henry van Loon. Het NOS-journaal, Gert Klue. Radio 1. Het NOS-journaal. Aartsbisschop Eick van Utrecht heeft liever een kleine kerk die recht is in de leer dan een massakerk. Dat zegt hij aan de vooravond van zijn benoeming tot kardinaal in Rome. Eick spreekt tegen dat hij conservatief is. Waar het mij vooral om gaat, is een eerlijke representant te zijn van Christus in Nederland, al dus Eick. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 20 doden gevallen. 45 mensen raakten gewond. Doelwit was een sjiitische moskee. De groep die de aanslag heeft gepleegd zegt dat de Sjaïten waren betrokken bij activiteit tegen Soenieten. In de bossen bij Brugge is het lichaam gevonden van de verdwenen Belgische kasteelheer Stijn Salens. Dat meldde Vlaamse media. De zaak kwam deze week in een stroomvoorstelling met de arrestatie van een aantal mensen onder wie de schoonvader en zwager van Salens. Alles wijst erop dat de kasteelheer is vermoord. In een huis in Amersfoort heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. In het huis werden onder meer machinegeweerden, handgranaten en pistolen aangetroffen. De politie heeft alle wapens in beslag genomen. En dat zijn de hoofdpunten. ANDB Verkeersinformatie. Er staat video op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen en Rijndijk, twee kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag, live. Jan Mon. En goedemiddag. En welkom terug. Met vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze is de stabiele factor van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Ze heeft de meeste ervaring. En alhoewel ze geen bakfiets heeft, zelfs wel eens in een... Benzineslurp van de SUV is gesignaleerd, Geniet ze toch bij alle geledingen in de partij. Groot respect. Vanochtend zullen ze nog ramen te lappen langs de Amsterdamse Ringweg. De A10-nieuws hier. Ineke van Gent, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen maar even de actualiteit. Die Engelse imam, uh, Al Haddad... die beschuldigd wordt van het doen van verwerpelijke uitspraken... zoals het laten stenigen van mensen die overspel plegen... of joden die afstammen van varkens. Komt toch naar Nederland gaat in debat uh, in de balie. Een meerderheid van de Kamer wilde dat voorkomen, GroenLinks niet, hè? Nee, ik vind het echt uh, totaal belachelijk... Uh, dat je in de Tweede Kamer gaat beslissen... wie wel of niet in Nederland mag binnenkomen... en wie wel of niet wat mag zeggen. Kijk, ik ben heel erg uh, voor vrijheid van meningsuiting. Daar staat mijn partij ook heel erg uh, voor. En we moeten echt niet in de Tweede Kamer dit soort discussies uh, gaan voeren. Uh, het zijn natuurlijk allemaal walgelijke standpunten... wat deze man uh, vertegenwoordigt. Daar zijn wij het natuurlijk ook helemaal inhoudelijk niet mee eens... Maar het gaat wel om het principe dat wij niet uh, politiek gaan bepalen... Uh, wie wel of niet uh, vrijheid van het woord uh, heeft. Ja, ook niet als ze oproepen tot geweld, want dat wordt gezegd hè, dat hij dat doet. Ja, nou kijk, ik vind uh, zelf dat niet uh, verstandig. Maar dat valt ook niet altijd precies met een schaartje te knippen, zeg ik dan uh, wel eens. Hij zal vanavond met uh, mijn fractiegenoot Tovik Dibi en uh, de Bali in debat uh, gaan... Het lijkt me ook goed, uh, tof ik uh, toevertrouwd. Dus uh, ik zou zeggen, mensen gaan erheen, want dat wordt een levendig debat. Gaat u er zelf heen? Ik ga er zelf niet heen, want uh, ik ga na dit programma ga ik uh, richting Groningen. Oh, ja, want anders had u zich ook decent moeten kleden, hè? Ja, nou ja, ik denk niet dat we allemaal kledingsvoorschriften moeten gaan Nou oh ja, dat hebben. zei hij gisteren in het nieuwsheuren, want hij wil niet ja. in één ruimte met vrouwen nee, die is... niets verhullende kleding hebben. Ja, waren. nou ja, hij is wel gekomen, dus blijkbaar ondanks zijn verwerpelijke standpunten is hij nog wel bereid om met anderen in debat te gaan... Nou, laten we dat dan maar als een heel klein lichtpuntje zien. Goed, straks misschien meer ook zelfs over de islam... maar ook over treinen, over thuiswerken. Maar eerst een lied dat Susanne Mathijsen over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Oh jee. Three sociaal pacifistisch is kleine In In de 70s, draagt een speld met een gebroken geweer. En haar vader gaat de keer. Dat ding eruit of, of jij eruit, roept de ex-militair. Hij is een schat van een man, maar ouderwets. Jawel, hij vond zijn dochtersdwaling erg. Een eigenzinnig kind uit een conservatief nest. Opgegroeid in grunning. Ineke Noosbest, ze leerde op te komen voor zichzelf discussie aan te gaan. En dat was ze zat er dus... Alleen van Mezaran, ja, ja. In, in, in, altijd in de contramin. Kom tegen een krip, lekker dwarsetrien. Ze steekt haar leven lang de handen uit de mouw, die in. Als verkoopster, werkster, kinderoppas en in de kantine. Welzijnsmedewerker, districtshoofd FNV. Nu al veertien jaar Den Haag op het scherpst van de snee. Tegen NAVO-bombardement Kosovo, tegen Afghanistan, de Republikeinse Wilhelmina was ook tegen het huwelijk van Alex en Maxima. zelf getrouwd in Vegas. Shock voor linkse vriendenkring. Eenzaam tegen Koendoes van militaire acties. Niet zo harding. ding, nee, nee. In, in, in. Altijd in de contramin. Komt tegen de krip. Lekker dwars het, het langzittende lid. In haar laatste termijn. Fantaseert hoe het leven na het plus zou zijn. Een eigen hotelletje wil Ineke van Gent. Dus handen uit de maal. In Curaçao of Drenthe, allemaal in, in, in... Altijd in de contramin. kom tegen de krip... Lekker dwars trien. bloed onder de nagels... Inlaat nooit meer los, met een gelach... Onder die blonde dos, in, in... Rapapapam! Nou, prachtig. <applaus> Tussanne Mathijsen, Tera Key en Henry van Loon... Het was niet alleen uh, prachtig, maar ook nog juist? Ja, het was uh, wel juist. Maar ik ben niet echt constant uh, in de oh, zo ja, was dat. Uh, Toch niet. Want dat lijkt me echt wel dodelijk vermoeiend, eerlijk nou, Wel, wel gezegd, met maar... uw ouders, begreep ik. Want uw vader was militair en VVD'er. Ja. ja. Nou ja, we hadden altijd uh, hele levendige discussies uh, thuis. En uh, daar hou ik eigenlijk nog wel steeds van, van een stevige discussie. Maar hij heeft mij ook altijd wel geleerd van... Uh, je moet wel voor je zaakjes uh, opkomen... Ook als ik het er niet mee eens ben, uh, zei hij er dan uh, bij. En uh, dat doe ik al een aantal jaren. Uw vader is inmiddels begrijp, al een tijd terug overleden. Ja. Dat is nog wel goed gekomen met uw vader? Het of? is absoluut uh, goed uh, gekomen. Mijn vader uh, ja, die stemde eigenlijk nooit op mij. Maar toen ik op mijn 28e gemeenteraadslid werd in Groningen voor de PSP... nou, dat was natuurlijk best wel een beetje pijnlijk uh, voor de hem. Een pacifistisch-socialistische ja, socialistische partij voor de partij. jongeren onder ons. Maar het allerleukste was, hij had het niet van tevoren gezegd... Maar mijn vader en moeder zijn wel allebei bij de installatie toen geweest. Dat en wel. ik moet zeggen, dat vond ik wel uh, mooi. Maar hij stemde niet op u? Nee, hij stemde nooit op mij, maar hij uh, is uh, ziek geworden. En hij heeft toen wel uh, uh, een keer op mij gestemd als uh, Karmlid. Want toen zei hij van nou, uh, hij werd ook wel wat milder. Ik af en toe ook uh, wel uh, in de discussies. <lacht> en en hij en zei, toe. ik vind eigenlijk niet dat je het slecht uh, doet. Dus ik ga toch een keer op je stemmen. En ik moet zeggen, dat was wel een van de mooiste stemmen die ik ooit heb gehad. Het is, u zegt, ik ben niet altijd in de uh, contramine, nee. maar uh, bijvoorbeeld Paul Hozenmuller, toen hij nog fractieleider waarschijnlijk ooit wel eens gezegd hebben: alles went behalve van Gent. Ja, dat heeft hij inderdaad een keer gezegd, want toen, had ik een, uh, toen was ik nog niet zo lang kamerlid en toen had ik uh, bedacht, er was er zo'n discussie over ook het verdelen van uh, werk en zorgtaken thuis en wie dat dan uh, deed. En toen had ik uh, gezegd in een in vergadering, van, nou, je kunt maar beter als je nog heel verliefd uh, bent daar goede afspraken over maken, want uh, daarna gaat het, gaat het meestal bergafwaarts en dan komt er niks meer van terecht van die afspraak. En toen waren de mannen, de, de, de NRC en het ANP... en iedereen had daar een berichtje van gemaakt... want dat vonden ze wel een beetje gek. En toen kwam ik terug op de fractie en uh, toen kwam ik Paul tegen in de gang... en toen zegt hij, Ineke, wat heb je nou weer gezegd? Nou, ik vond het echt een enorm goed voorstel. Uh, en toen zei hij inderdaad, uh, alles went uh, behalve van Gent. En dat heeft hij ook in zijn boekje ooit uh, opgenomen. Maar volgens ja. mij bedoelde hij het wel liefkozend. Ja, terwijl u gewoon uit ervaring sprak, neem ik aan. Nou, ik heb het thuis wel uh, goed gaat goed, geregeld. Ja, Ja, gaat best wel goed. Okay. Ik ben er eigenlijk bijna nooit. Ja. Hè? Dus ja, iemand moet het doen. Want wel getrouwd. En uh, zelfs uh, als, als volbloed linkspolitica in het uh, uh, mecca van het kapitalisme. Las Vegas. Ja, ja het was een, ook gek. Uh, Het was niet uh, helemaal een impulsieve actie. Want uh, ik woonde al heel lang samen met mijn man. Maar uh, wij waren daar. En uh, nou, de romantiek uh, ging ons toch een beetje... Gierde door de aderen. Ja. <laughs> nee, dus dan hebben we wel een beetje spontaan... Uh, maar wat deed u van. daar? Was u het gokken? Nee, wij waren op, uh, wij waren op reis uh, uh, door Amerika. En wij dachten, nou, wij willen ook uh, fake-ass uh, zien. Want dat is best bijzonder om dat een keer mee te maken... En toen waren we daar en al die kitschkapelletjes en uh, al die poespas eromheen... en we vonden het eigenlijk heel erg uh, grappig. Het is ook heel goedkoop, hè, geloof ik. Ja, het is echt wel een prikkie, uh, ben getrouwd. je getrouwd, zeg maar. Ja, nou. <laughs> en even dat ramen lappen, want ik, ik noem het heel even. U was vanochtend op de A10 ja. om daar ramen te lappen, want? Nou, op de a 10 westen, de Ringweg, uh, daar wordt nu 80 kilometer gereden... Uh, zoals u wel weet staan daar huizen heel dicht uh, op. Uh, mensen zijn uh, ja, eigenlijk helemaal geïsoleerd... want de raam kan niet open door het uh, enorme lawaai wat dat uh, geeft. Een aantal jaren geleden is besloten om van 100 naar 80 te gaan rijden. Dat had alles ook te maken met uh, slechte luchtkwaliteit. Uh, die ramen die zijn ook nu nog, nu nog steeds uh, pikzwart uh, en vies, uh, zou je kunnen zeggen. Maar dat ademen mensen natuurlijk ook in en ook uh, kleine kinderen die daar uh, wonen. En u vindt dat het 80 moet blijven? Uh, wij vinden dat het 80 uh, moet blijven, want. Uh, uh, de luchtkwaliteit is echt uh, verbeterd. De GGD Amsterdam, uh, die meten uh, daar ook heel veel. En die zegt ook van, nou, dat zou echt een ramp uh, zijn als dat weer naar 100 uh, gaat. Ja, minister Schultz draait het eigenlijk om, hè? Want het gaat juist heel erg goed. Karimir nee. heeft net nog een rapport uitgebracht. Gaat ja, in maar heel de Nederland Minister, ik, ik goed? moet zeggen, die is toch een beetje creatief aan het boekhouden met die uh, cijfers. Want uh, uh, zij zegt dan van, uh, nee, het gaat uh, goed en we kunnen wel weer uh, naar 100. Terwijl de GGD Amsterdam, nou, die weet ook echt wel wat ze doen. Uh, die hebben ook natuurlijk met bewoners uh, te maken die zeggen van dat moet je echt niet uh, gaan doen. Want dan wordt de luchtkwaliteit weer veel slechter en daar moeten we niet aan beginnen. Goed. Het was de week van het spoor. Ja. Vorige week grote problemen natuurlijk. Door de sneeuw, debatten in de Kamer over de winterchaos, de splitsing van NS en ProRail. Gisteren de presentatie van een parlementair onderzoek. Uh, met, je kan wel zeggen, alarmerende conclusies. Ja, dat waren wel alarmerende conclusies. Ik moet u wel zeggen, ik had ook een soort uh, gevoel van opluchting. Dat ik dacht van... Het uh, komt nou eens naar buiten. Nou ja, het is altijd een beetje van uh, gelijk hebben en gelijk uh, krijgen... in dit soort uh, discussies. Uh, GroenLinks uh, zegt al jarenlang van... Uh, die budgetten zijn gewoon niet uh, helder. Dat uh, onderhoudsgeld, uh, blijft gewoon veel te lang liggen. Een druk uh, spoor in Nederland, daar moet echt meer in geïnvesteerd uh, gaan worden... Uh, de samenwerking tussen ProRail en NS uh, valt wel het nodige op uh, aan te merken. Uh, en uh, hoe zit het nou eigenlijk met die onderhoudsbudgetten? Ja. Nou, uit het rapport blijkt dat de minister te weinig stuurt. Uh, zij, ik vind dat zij de regie moet nemen... dat budgetten die bestemd zijn voor het spoor... Uh, ja, er wordt een soort in, de, in, de, in dat budget gegraaid en dat wordt dan richting asfalt. Uh... Anderhalf miljard be ja. bedoeld voor het spoor zou daar niet aan uitgegeven zijn. S dat wordt daar niet aan uitgegeven, zou je kunnen zeggen. De minister zegt uh, zei gisteren in reactie van: nou, dat is helemaal niet het geval. Dat geld hebben we tijdelijk geleend, uh, zou je kunnen zeggen. Maar er is nooit uh, sprake van geweest uh, hoe dat precies uh, zat. En zij heeft eerder ook nooit toegegeven dat ze dat geld gaat aanvullen. Want in het debat van de weken uh, zei ze, toen het ging over de ellende uh, met de winter, de winter. Uh, op het spoor... van ja, misschien is het wel nodig om extra te investeren in die wissels, bovenleidingen en het Dat zou je wel zeggen, ja. inderdaad. Ik heb er zelf ook enorm last van gehad. Uh, maar of ik het geld ervoor heb, dat is me helemaal de vraag. En als je dan zo'n rapport uh, krijgt waarin je ziet... dat geld bestemd voor het spoor naar gebruikt wordt, is er niet gebruikt. Maar, goed maar, maar misschien nog alarmerender. Uh, we hebben eigenlijk geen idee hoe het met de kwaliteit van het spoor staat. Want ProRail besteedt het onderhoud uit... en controleert helemaal niet of dat goed gebeurt. Nee, het zijn allemaal uh, iedereen doet maar wat... maar het is uh, volstrekt onduidelijk uh, hoe dat gecontroleerd uh, wordt. En het gaat wel om miljoenen reizigers... die dag in dag uit uh, gebruik maken van het spoor... En dan moet dat natuurlijk wel goed uh, geregeld uh, zijn. Dus, uh, ik maar verwacht... wat vindt u dan dat er moet gebeuren? U zegt die anderhalf miljard vanzelfsprekend? Ja, moet, moet, moet je gaan uh, besteden? Ja, die moet uh, zeker terug. En als, het, als de minister daar het geld niet meer voor heeft... dan zou ik wel de keuze willen maken om toch minder te investeren... in maar steeds meer asfalt. Ik noem het ook wel eens het asfaltkabinet. Minder wegen, meer trein. Ja, en als het gaat om uh, openbaar vervoer... is uh, minister Schulz toch een beetje het uh, Zeeuwsmeisje van Nederland. Ja, maar ook het rapport zegt ze de regie te weinig neemt. Ja. Uh, wat betekent dat voor de minister? Nou, dat betekent voor de minister... kijk, we hebben het hier over NS en ProRail. Dat zijn gewoon eigenlijk 100% staats-NV's, om het zo maar te zeggen. Uh, de, de, uh, de sturing daarvan is natuurlijk wel wat op afstand uh, gezet. Maar ja, ik kan u verzekeren dat die minister klachten krijgt als het misgaat. De Tweede Kamer krijgt klachten als het misgaat. En er wordt gewoon onvoldoende goed uh, samengewerkt tussen deze twee bedrijven. Maar moeten de bedrijven anders werken of moeten de ministers nee, er meer mee gaan Nee, alle drie gaan uh, zou ik zeggen, want NS en ProRail zijn... Uh, uh, Jaren geleden gesplitst. Dat vonden wij altijd een slecht idee. Maar om dat nu weer helemaal terug te brengen, ja, dan ga je het een beetje in het systeem zoeken van de organisatie. Ik zou het veel liever willen zoeken. in veel betere samenwerkingen onderling. Uh, meer praktische oplossingen. Uh, heldere Zoals? afstemming. Nou ja, ik heb van de week gezegd. Uh, ik zit zelf heel veel in de trein, want ik woon zelf in Groningen. Dus ik zit nogal eens uh, heen en weer Den Haag. En een andere plekken. En dan zijn er veel conducteurs die mij aanspreken. En ook uh, machinisten op het Perron. En die zeggen dan van uh, Ineke... Uh, vroeger ging het zo, daar hadden wij een, een kruk, heet dat dan, uh, bij ons. Als er dan iets was met die wissel, dan deden wij dat uh, zelf. Natuurlijk wel onder veilige omstandigheden. Maar dan hoefde er niet eerst uh, gebeld uh, te worden naar de verkeersleiding. Dan hoefde er niet een uh, onderhoudsploeg te komen... die vervolgens in de file stond uh, vorige week. Dat was ook wel een beetje pijnlijk. Ja, maar en dat de komt hele dan door die splitsing, dat ze dat niet meer zelf kunnen Ja, doen. omdat ja. dan uh, ProRail vindt dat zij erover gaan... Ja, en dat vindt de NS u dat... zich daar niet mee moet benoemen. Ja, maar u vindt toch dat die splitsing niet teruggedraaid moet worden... En u bent Geloof ik ook voor dat die concessie weer tien jaar ook aan de NS gegeven wordt. Ja, daar ben ik uh, wel voor. Want uh, uh, ik vind dat je het Nederlandse spoor die zo druk wordt uh, bereden, die moet je niet gaan versnipperen. Uh, ook met allerlei andere aanbieders. Want dat zal voor de reiziger ook uh, kunnen betekenen dat je vaker moet uh, overstappen. Je moet er niet aan denken als er meerdere aanbieders zijn of het hoofdspoornet, uh, zeg maar. Uh, en er ontstaan van dit soort winterperikelen, nou, dan wordt het helemaal een. Ego nou, die andere tegelijk. aanbieders, he, de, de commerciële bedrijven. Ja die zeggen, wij kunnen dat veel beter. We bewijzen dat hè, op, ja, op regionale netwerken. Dat is mij iets te makkelijk, want zij rijden op uh, regionale uh, lijnen. Dat zie ik ook in Groningen, in uh, Limburg, in, uh, in Friesland. Laat ze het bewijzen? Nee, maar dat zijn allemaal lijnen ook uh, zonder al te veel uh, wissels... of helemaal niet rechte lijntjes. En dat is een beetje het rondje om de kerk, hè, zoals uh, ja. wordt genoemd. En dat is een stuk eenvoudiger uh, dan de knooppunten Utrecht of uh, Amsterdam. U denkt niet dat uh, commerciële vervoerders dit beter kunnen? Nee, en bovendien de commerciële vervoerders, daar zitten ook vaak buitenlandse bedrijven achter. En wil je vat houden op het Nederlandse spoor, dan zou ik zeggen van uh, concessie naar de NS. Dan wordt ook de hoge snelheidslijn problematiek meteen uh, ja, opgelost. Dat is ook nog een probleem. Ja, ja, dat is een probleem, maar dat is gewoon hopeloos slecht aanbesteed, hè, die hele HSA zoals ze het noemen. Uh, en dat moet, die rekening moet nu wel betaald uh, worden. En daar zijn ze heel goed uitgekomen, uh, uh, vind ja, ik. Ja, daar moet de NS ook aan meegaan. En ik vind dat de NS uh, over het algemeen ook uh, best goed werk verzet. Want kijk, als er heel veel sneeuw valt of het gaat min 20 uh, vriezen, uh, moeten ze goede, goede dienstverleningen uh, bieden. Maar we moeten ook niet denken dat dan aan alles uh, gewoon door kan gaan zoals uh, normaal. Want dat uh, gaat niet lukken. We gaan kijken wat het vervolg wordt. Flexibel werken, een ander onderwerp. Want u heeft samen met CDA op zich opmerkelijk een ja. initiatief wetsvoorstel ingediend... om mensen het recht te geven om flexibel te werken. Zelf te bepalen op wat we tijdens werken of op welke plek. Bijvoorbeeld ja. gewoon thuis. Ja. Dat is nodig, zo'n wet? Ja, dat is wel nodig. Want uh, je merkt gewoon dat uh, werkgevers toch nog een, uh, een tikkeltje... ik zeg het heel aardig, omdat ik natuurlijk hun, met hun ook nog na de overleggen... Hierover, uh, ja, ze zijn het er niet mee eens. Maar een tikkeltje conservatief zijn, laat ik het woord dan toch maar uh, noemen. Uh, als het gaat om goede combinaties van arbeid uh, en zorg. Bijvoorbeeld uh, zorg voor kinderen of uh, wat dan ook dat ze heel erg uh, vasthouden aan de 9 tot 5 uh, mentaliteit. En ja, wij gewoon vinden dat het tijd wordt dat je de knop uh, omzet. Heel veel uh, zaken kunnen thuis uh, gedaan uh, worden. En het is natuurlijk ook hartstikke leuk... als je gewoon smiddags bijvoorbeeld je kinderen van school kunt halen. Maar het gebeurt toch al veel thuiswerken? Nou, dat uh, valt toch echt uh, vies tegen. Vaak is het op verzoek van de werkgever. Hoog die het doen. Terwijl wij zeggen, ook voor uh, anderen zijn er veel meer mogelijkheden. En in ons wetsvoorstel staat dat... Uh, een werkgever als dat verzoek binnenkomt gemotiveerd moet aangeven waarom het niet zou kunnen. Ja, maar goed, als je, als je in een winkel staat, of hè, bedoel, het hangt ja, inderdaad wel af van wat voor werk ja, je doet natuurlijk. Ik snap natuurlijk ook wel dat je niet alle beroepen dat uh, nee. kunt doen, maar het is toch voor... Wij hebben zelf een beetje uitgerekend dat voor ruim 4 miljoen werknemers... Uh, zou ons wetsvoorstel echt een steunerhuis kunnen zouden meer thuis kunnen, zijn, kunnen werken. Ja. Het scheelt ook veel geld voor de kinderopvang natuurlijk. Ja, het scheelt geld voor de kinderopvang. Die wordt ook veel te duur in Nederland. Ja. daar wordt natuurlijk echt uh, enorm bezuinigd. Dat vind ik een heel slecht uh, plan van het uh, kabinet. Dat ben ik helaas niet helemaal eens, ook met het CDA. Maar goed, hier hebben we elkaar oh ja, Dit kan gevonden. helpen met die bezuiniging. Dit kan helpen, maar het ook kan helpen dat er uh, gewoon minder files ontstaan... omdat niet iedereen op hetzelfde tijdstip naar zijn werk uh, hoeft. Want flexibele arbeidstijden betekent ook dat je bijvoorbeeld van tien tot zes uh, gaat uh, werken... of uh, vaste roosters uh, kunt krijgen... Uh, dus uh, minder files, uh, minder stress, hogere arbeidsproductiviteit. Kortom, alleen maar voordelen. Minder kantoren, goedkoper voor werkgevers. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom ze zo moeilijk doen. Nee, nou de meerderheid van de Kamer uh, verwacht u is voor, hè? Ja. Nu, nu die werkgevers nog. Uh, hoe gaat het met GroenLinks? Nou, met GroenLinks uh, gaat het uh, volgens mij na afgelopen zaterdag een stuk beter. Oh ja? Ja. Het, het, want het ging slecht. Nou ja, slecht. Kijk, ik ben zelf een optimistisch mens. Ik draai al uh, vrij lang mee in uh, de partij, in de voorloper PSP... en al heel lang in GroenLinks. Ja, ik moet u zeggen, overal is uh, wel eens wat. En we hebben natuurlijk best een lastige tijd uh, rond uh, ja, gelukkig heeft de PvdA gehad. nu heel veel problemen. Dat leidt ja, de aandacht maar, een beetje af. ik moet af. u zeggen, ik vind dat allemaal niet zo lollig. Want uh, gisteravond uh, zaten we natuurlijk allemaal te wachten... want we moesten heel laat stemmen. En uh, we hadden weer een deur in beeld, uh, heb ik begrepen... Ja. ditmaal bij de, de PvdA-fractie. Uh, ik heb nog wel wat zitten sms'en ook met sommige kamerleden van de PVDA ondertussen. Maar kijk, voor de totale oppositie is dat natuurlijk helemaal niet goed nee. uh, dat uh, de oppositie intern uh, dit soort enorme problemen of leiderschapsdiscussies. Uh, ja, ik zit daar helemaal niet uh, op uh, te wachten. Dan waar sms't u dan over? Nou, dan zeg ik van, uh, goh, hoe gaat het? Op. En is er al witte rook, zoiets, dan hou je een beetje contact, hè? Kom en als pauze. Ja. Ja, maar het, ja, het komt natuurlijk, uh, wat u zegt, het gaat, tegen, gaat nu na zaterdag goed met GroenLinks. Ja. Uh, het ging niet goed, vooral door hè? die missie die de partij ja. ongelooflijk ja, verdeelt. Uh, en dankzij u is de partij weer in. Nou, u gaat er ook zo dramatisch uh, bij kijken. Ja, dat uh, zien de luisteraars natuurlijk niet. Uh, kijk wat het is. Uh, uh, nou, uh, ik heb vorig jaar tegen die missie uh, gestemd. Ja. Ik denk dat iedereen dat ook wel ja. weet. Het was 9-1 bij ons in de fractie. Nou, dat was uh, niet gemakkelijk. Uh, het was ook geen gemakkelijk besluit voor de partij. We hebben toen vorig jaar wel een congres ook gehad. Die zei van, nou ja... Eh, uh, het uh, besluit is uh, gevallen, dus dan nou moeten we er ook wat van maken. Van u had die, gelijk, missie. hè, met die tegenstelling, want Het is alleen maar meer gebleken wat u ja, zei. Het ik, wordt militaristisch, er is veel risico op ik geweld. Ik zit niet zo te wachten op mijn eigen gelijk. Want wat ik uh, zaterdag ook gezegd heb uh, bij het uh, congres. We zijn nu een jaar verder. Ik heb vorig jaar ook gezegd toen wij in de fractie daar discussie over hadden. Als je eraan begint, vind ik niet dat je zomaar kunt stoppen. Ja, want u hebt zaterdag gestemd voor instandhouding van de missie. Ik heb zaterdag uh, gezegd, we zijn nu een jaar later. De missie is vier maanden gaande. Ik ben nog steeds niet de grootste voorstander van deze missie. En dan, niet? Uh, eh, niet. Uh, maar ik heb wel gezegd, van, uh, er is ook leven naar Koen uh, ook voor GroenLinks. Dus u steunde de voortzetting van de missie niet omdat u die missie goed vindt, maar om de fractie te redden? Nee, ik heb gezegd, we zijn eraan begonnen. Uh, het congres heeft dat ook uh, geaccordeerd uh, dat we daaraan konden uh, beginnen. De missie loopt nu. Uh, ik ben absoluut tegen uitbreiding uh, verder van de missie. En heb gezegd van mensen, er is leven naar Koendoes. Uh, laten wij die bittere pil van Koendoes... niet als een soort gifpil van onze partijen laten werken. En uiteindelijk is er toen een besluit genomen. Uh, uh, er is geen meerderheid gekomen om te stoppen met Koendoes. Maar er was een gigantische overweldigende meerderheid die zei... uitbreiding, dat gaat niet gebeuren. Uh, We gaan wel door, maar het mag niet uitgebreid worden. Nee. Maar... maar... Wat er nu gebeurt, vindt GroenLinks goed, het opleiden van die agenten. En ook als er gezegd wordt, nou ja, laten we meer agenten onder dezelfde GroenLinks voorwaarden opleiden, zegt u, nee, dat doen we niet. Nee, dat moet dan wel echt binnen is toch die uh, missie en of andere. Als je, je vindt nee, het goed of dat je vindt is niet het zo niet zo gek? Want het gaat ook om andere provincies, het gaat ook om mensen. Want we, GroenLinks heeft altijd gezegd, wij willen uh, die mensen ook goed kunnen volgen naar de opleiding... Ja? Uh, wat ze dan uh, gaan doen. En uh, je dus... vindt het goed of je vindt het niet goed, toch? Ja, zeker wel, maar uh, Als kabinet... je dan nog meer goed werk nee, nee, nee. zou kunnen doen, waarom doe je het dat er niet? Het kabinet was uh, bezig om ook met uh, voorstellen die leken te komen rondom de grenspolitie. Nou, de grenspolitie, uh, dat is uh, zeer discutabel of die zich met civiele zaken bezighoudt. Nee, maar want... andere politie die zich niet met vechtmissies bezighoudt. Nou, nogmaals, precies dezelfde voorwaarden ja. als die GroenLinks nu stelt. Dat zegt u ook niet doen. Nee, niet buiten Koendoes. Dat is toch echt een, een, een, nee, een schrijftafeltheorie? Nee, nee, dat is geen schrijftafeldiscussie. Want uh, het is heel helder dat we hebben gezegd... we gaan die missie niet uh, verder uitbreiden. Uh, de missie zoals die nu uh, plaatsvindt, vier maanden is die nu uh, bezig... die zullen wij uh, nauwgezet uh, blijven volgen... En als daar mensen over zijn, omdat we te weinig uh, mensen kunnen opleiden... binnen de voorwaarden, zoals de hele, de meerderheid van de Kamer... die met elkaar heeft afgesproken. Dat was natuurlijk niet alleen GroenLinks, want wij hebben tien zetels. Nee, dus je hebt staat wat ook meer bij. Zetels maar dat wordt vooral uw genomen. Ja. Uh, uh, dat gaan we gewoon niet uh, doen. En dan komen die mensen maar terug. Er is uh, nog veel uh, ja, op andere plekken ook nog genoeg. Mag ik uh, nog heel even, uh, de, ja, nu we het over Kunduz hebben, ja. nu we het over de imam hebben gehad, toch nog ja. even over de burka hebben. Ja. Want uh, u bent tegen een uh, burkaverbod. Ja. Sterker nog, uh, u steunde de oproep van GroenLinks-wethouder Karin Dekker om maar een burka aan te trekken. Nou, dat was Gaat een wel beetje. Ver, hè? Ach, dat is allemaal een beetje opgeklopt. Uh, zij heeft op uh, Twitter een uh, berichtje geplaatst uh, dat zij en dat was meer bedoeld ook tegen dat, dat, was een dat grapje. Uh, rare verbod Dus Dat moet. Ja, dat is heel erg opgeplaatst. Maar goed, maar jullie steunen... al in de boerka's zouden gaan uh, lopen. Maar ik moet u zeggen, ja? ik vind dat boerka verbod. Uh, ja, vind ik echt uh, totaal idioot. Want? Ik ben ook echt uh, tegen boerka's, want ik vind het helemaal niks. Uh, uh, een he, uh, fractiegenoot hebben van mij was het is een soort lopende, wandelende gevangenis. Uh, maar waar als je het dan niks vindt, waarom zit. dan geen verbod? Nou, omdat dat verbod uh, vind ik gewoon een beetje afleiden waar het om gaat. Ik heb liever dat deze vrouwen nog wel uh, buiten komen. Ik, heb ook, uh, lief, ik vind ook niet dat we misschien op een paar honderd uh, vrouwen... waar het om uh, gaat, uh, dat we daar zo'n heisa op maken. Want we je noemde het ook symboolpolitiek, hè? Ja, ik vind het totale symboolpolitiek. Omdat want het we maar, maar om een paar vrouwen gaat? Nou, we hebben ook richtlijnen van wanneer je nog wel of niet... een bivakmuts mag dragen in Nederland. Dat valt ook onder dit uh, maar waar, verbod. Maar waarom is u, uw uh, verbod, noem ik het maar even... op die wergerambtenaar dan geen symboolpolitiek zijn... Ook maar een paar. Kan nee, ook dat is om heel heen? wat uh, anders. Oh. Want uh, uh, als het gaat om die... Uh, kijk, het verbod, als het er komt... dan vind ik wel dat het gehandhaafd moet worden. Maar politie... Het boerkaverbod bedoel je? Ja, u. maar de politie heeft dan natuurlijk wel een keuze... waar ze de, de meeste of de minste tijd uh, in steken. Dat lijkt me logisch. Want als er ondertussen mensen op straat uh, overvallen worden... of weet ik veel wat... Nou, dat wordt ernstiger dan dat iemand in een boerkaal... Ik denk had, dat ja. weinig mensen dat met u oneens zijn. Nou, dat hoop ik dan maar. Ik, ik dank u uh, voor dit gesprek... en ik wens u veel succes met GroenLinks. Dank u wel. Zo direct gaan we debatteren over de vraag of ziekenhuizen winst uit mogen keren. En u hoort de kolom van Justus van Oel. Maar nu eerst mensen, nogmaals, en het zijn natuurlijk alle luisteraars die genieten van de muziek van Judith Nijland. Ga naar het internet, want we hebben een bonustrek in de aanbieding. En op internet kun je die in zijn geheel zien en beluisteren. En hier tot aan het nieuws Judith Nijland. In a second.